5 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. VVD en PvdA breken regeerakkoord open. Bader Hari komt voorlopig vrij. En 26 arrestaties na uitzending Opsporing verzochten over rellen haren. <tieden>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 Welke alternatieven op tafel liggen is niet bekend. Een serieuze optie zou zijn het volledig schrappen van de inkomensafhankelijke zorgpremie. Die zou dan volledig moeten worden geregeld via de inkomstenbelasting. De VVD-fractie is vanmiddag bijgepraat door fractievoorzitter Zijlstra. Hij zei na afloop dat hij het mandaat heeft om verder te onderhandelen. De PvdA-kamerleden hebben ook vergaderd. vicepremier Asscher zei eerder vandaag dat het overleg tussen de twee partijen in een goede sfeer verloopt. Badr Hari komt voorlopig vrij. De rechter heeft zijn voorlopige hechtenis opgeheven. Hari is nog steeds verdachte, maar de rechter vindt het niet nodig dat hij vast blijft zitten. Badr Hari moet van de rechter wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo mag hij niet in horecagelegenheden komen en geen contact zoeken met getuigen en slachtoffers. De vechtsporter wordt onder meer beschuldigd van poging tot doodslag op zakenman Koen Everink. In juli zou Hari hem tijdens Dancefeest Sensation in de Amsterdam Arena tegen het hoofd hebben geschopt. Everink raakte ernstig. Gewond. Tijdens de Proforma-zitting maakte Badagari zijn excuses en vroeg om een laatste kans. Het OM heeft onvoorwaardelijke celstraffen tot vier jaar geëist tegen de top van chemiepak...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 dat voorstel instemt. De Eemshaven in Noord-Groningen krijgt er een extra terrein bij. Het huidige haventerrein zit naar verwachting over tien jaar helemaal vol. En Daarom investeert beheerder Groningen Seaports in een uitbreiding. Het nieuwe terrein komt in het zuidoostelijk deel van de haven. Groningen Seaports heeft er bijna 55 miljoen euro voor uitgetrokken. De Eemshaven wil zich de komende jaren vooral profileren... als een gebied dat geschikt is voor energiebedrijven en datacenters. Het weer. Vanavond toenemende bewolking met vannacht op steeds meer plaatsen regen. Minima rond 7 graden. Morgen bewolkt met soms wat regen of motregen. Het wordt een graad of 12 en er staat een stevige zuidenwind. Tegen de avond buien nog wat meer regen. Zondag is het wat frisser met aan de kust wat neerslag. Verder is het droog met soms wat zon. Ah. ANUB, verkeersinformatie. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd... nabij de afrit Buntschoten. Het veroorzaakt 7 kilometer file vanaf Eemnes. Verder verloopt de avondspits minder druk dan gebruikelijk. We zien nog wel een aanrijding op de A12 van Utrecht naar Den Haag. Voor Voorknopend Gouwe, 8 kilometer. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knopend Bankhoef en knopend Paalgraven, 9 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.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 Ook bij bouwmankantoortotaal.nl in Goes, Terneuzen en Vlissingen. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Goedemiddag. Premier Rutte komt zo met een verklaring over het openbreken van het regeerakkoord. We bewaken natuurlijk het torentje. we beginnen met het NK-afstanden. In Heerenveen, Sebastian Timmermans. Sebast, wat heeft Bob de Jong gedaan? Bob de Jong heeft de voorlopig tweede tijd neergezet, 26-97. Hij was uh, 51 honderdste van een seconde langzamer dan Jorrit Bergsma, zijn teamgenoot. En de titelverdediger op de 5 kilometer, 26-46 voor uh, Jorrit Bergsma in een voorlaatste rit die niet echt op gang wilde komen. Ik zat lange tijd te twijfelen of ze wel bezig waren met het verbeteren van de snelste tijd van ted Bloemen, een ploeggenoot. Maar uiteindelijk doken ze daar wel onder door. Bergsma, dus voorlopig 1, Bob de Jong 2, ted Bloemen 3. Die drie sowieso naar de wereldbekers en nu zien we de laatste rit met de twee koryveeën uh, van de TVM-ploeg in de baan. Sven Kramer rijdt een paar meter achter zijn teamgenootje Jan Blokhuizen uh, uh, aan. Sven Kramer al tien keer in zijn carrière winnaar voor een titel bij de Nederlandse afstandskampioenschappen. Jan Blokhuizen won nog nooit een titel. Sterker nog, stond ook nog nooit op het podium bij de NK-afstanden. En daar moet maar eens verandering in gaan komen. Jan Blokhuizen ligt aan de leiding. We hebben 1400 meter afgelegd. En Jan Blokhuizen is met 1.47.55. Op dit moment ook al bijna 4 seconden sneller dan de tussentijd van Jorrit maar Kortom, een voortvarende start van Blokhuizen. Gaan wij in de tussentijd, want we komen natuurlijk zo bij je terug... even snel naar Den Haag, naar het torentje van minister-president Rutte. Daar staat uh, Michiel Breedveld, want Michiel, het wacht is op de premier. Ja, we zijn natuurlijk benieuwd hoe hij tegen de ontwikkelingen aankijkt. De, actuali de politieke actualiteit, zoals het uh, versleuteld heet. Uh, ja, de hamvraag is natuurlijk of hij denkt uh, ja, met het... Uh, met het compromis of de oplossing... of hij denkt daarmee de onrust in zijn achterban... tot bedaren te kunnen brengen. En hij komt zo met de verklaring? Nou ja, dat is misschien wat zwaar aangezet. We weten dat hij zo dadelijk weggaat En wij wachten hem op. En ja, inderdaad, hij zal wel iets moeten verklaren. De fracties in de Tweede Kamer hebben dat eerder gedaan... dat zij binnen die kaders van het regeerakkoord... zo heet dat dan mooi, een oplossing gaan zoeken. En dat wil dus zeggen dat er wel geniveleerd gaat worden delen dus, maar dat ze ook die crisis gaan, uh, gaan oplossen, de schuldenproblematiek en de economie proberen op de rit te krijgen. Nou ja, ga er maar aan staan. Uh, wat de oplossing is zullen we niet horen waarschijnlijk, maar wel uh, ja, een korte reactie hoe hij denkt uit dit probleem te kunnen komen. Goed, dankjewel Michiel Breedveld. Gaan we naar de rit der ritten, althans vandaag. Hè, tussen Sven Kramer en Jan Blokhuizen. We verlieten, Sebastian Timmerman, toen Jan Blokhuizen nog aan de leiding lag. Ligt hij dat nog steeds? Ja, ligt hij nog steeds. En uh, ja, eigenlijk zit je te wachten op het moment... dat uh, Sven Kramer met al zijn ervaring onderdoor komt uh, gereden. Maar we weten natuurlijk van Sven Kramer dat hij niet helemaal fit is. Het was in september dat de grote baas van TVM een barbecue gaf. Daar was Sven Kramer ook. Zat op een schommel en daar viel hij vanaf. Uh, liep daar een rugblessure bij op. En het vervelende was dat zeg maar, de pijn vanuit die rug ook naar zijn bovenbenen uitvloeide. Hij heeft er vooral last van in de binnenbochten als er natuurlijk enorm veel druk op die benen komt te staan. Het was lange tijd de vraag of Kramer hier überhaupt wel mee zou doen. Nou, hij heeft besloten om mee te doen. Maar op de baan ligt hij nu. En dat nu is dan na bijna 3400 meter van de 5 kilometer. Nog altijd achter ten opzichte van zijn ploeggenoot Jan Blokhuizen. De 23 jaar uh, jonge rijder. De oud-wereldkampioen bij de junior. En dit is wellicht een mooi moment voor Jan Blokhuizen. Die toch altijd een beetje ook bij TVM in de schaduw heeft gestraald van Sven Kramer. Om uit die schaduw te stappen. Maar nu komt Kramer eraan. 29-9. Namelijk de rondetijd voor Sven Kramer in het vorige rondje. Tussen de 3 kilometer en de 3400 meter. Tegenover een 30-1 van Jan Blokhuizen. En je ziet het ook op de baan dat Kramer op dit moment duidelijk veel meer snelheid heeft dan zijn jonge ploegenoot. beide zijn trouwens nog wel veel sneller dan Joris jorrit bergsma was de titelverdediger in de voorlaatste rit zou zomaar kunnen zijn dus dat jorrit bergsma zijn titel moet gaan inleveren maar aan wie moeten die gaan inleveren aan de ene tvm'er blokhuizen die nog altijd op kop ligt met nog drie ronden te gaan ronde 30 rond voor hem of aan die andere tvm'er sven kramer die nu ook een ronde noteerde van 30 seconden dus blijft het verschil stabiel tussen deze twee rijders en blijft jan blokhuis ...die zo graag ook eens een keer zo'n hoofdprijs wil pakken... ...blijft Jan Blokhuizen dus voorrijden ten opzichte van de grote Sven. Maar daar komt de grote Sven in de binnenbocht. Versnelt hij, ondanks die pijn in de bovenbenen. En hij zit er nu bijna naast als er nog twee ronden te gaan zijn. En het publiek in Tioff best aardig opgekomen trouwens... ...over de eerste dag het in de gaten heeft. En de versnelling van Kramer uh, doorzien vloeien in die rondetijd... ...van 29,1 seconden tegenover 34 van Blokhuizen. Kramerronde doorgegaan in de binnenbocht, publiek reageren reageert erop, wordt alweer enthousiaster. En nu is het aan Jan Blokhuizen om te komen met het antwoord. Vorige week reed Kramer hier in de anonimiteit in Heerenveen een testwedstrijd op de 3 kilometer. Daar besloot hij om eh, na afloop van die wedstrijd om deel te nemen aan dit NK. En het zou zomaar eens kunnen zijn dat hij gewoon tussen aanhalingstekens weer gaat winnen. Want hij gaat de laatste ronde in met, de, met een voorsprong van meer dan een seconde ten opzichte van Jan Blokhuizen. Hij moet dat nog één ronde vol zien te houden. En dan heeft hij weer een Nederlandse titel te pakken op de 5 kilometer. En dat gaat hij doen hoor. Sven Kramer. Hij versnelt nog weer in die laatste ronde. Geblesseerd geweest of niet? Zijn teambegeleiders zeiden al dat hij deze week een enorme progressie heeft geboekt. En hier komt Sven Kramer aan op weg naar een nieuwe titel. Zijn elfde titel uit zijn carrière. Bij de enke afstanden in zes minuten, 17 seconden en 46 honderdste Wordt hij gewoon weer bijna, ben je dat geneigd om te zeggen, Nederlands kampioen. Knappe prestatie van Kramer. Jan Blokhuizen eindigt op de tweede plaats. In 620-34. Jorrit Bergsma pakt de bronzen medaille. En zij gaan de wedstrijden in. Samen met Bob de Jong en Tetjan Bloemen. Toch weer Sven Kramer, dus zij het al zijn elfde titel op de NK-afstanden in zijn carrière. En dat betekent dat er nog maar één rijder beter heeft gedaan in de historie. Dat is Gerard van Velde. Die had namelijk twaalf titels. Maar Kramer is hard op weg om dat dus te gaan evenaren in de toekomst. Ja, en Blokhuis in ieder geval op het podium. Dat uh, is een... in ieder geval voor de, keer, ja, voor de eerste keer is een op het podium. Maar het zal inderdaad een uh, redelijke schadelijk tro troost zijn... aangezien hij zo goed begon aan deze rit. Maar daar kwam hij toch weer terug, Sven Kramer. Goed, het is allemaal net iets een beetje anders daar in uh, Tijalf. Het uh, NK afstanden in Heerenveen. Schaatsen schaatsen bijvoorbeeld op uh, zelf uitgezochte favoriete muziek. En bij de warming-up is een camera aanwezig. Kunt u zien als u bijvoorbeeld kijkt naar de televisie. Karin Alberts is in Heerenveen. Karin, dat is allemaal nieuw. Is Wat dat zeg. het enige? Nee, Bech, dat is niet de enige nieuwigheid, want de KNSB doet zijn best om het schaatsen aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Mascha van Werver, manager communicatie. Hoe doen jullie dat? Um, dat doen we voor de fans thuis door um, ja, op een andere manier het, het aan te bieden. We hebben een tweede scherm en dat betekent dat men zelf uh, analyses kan doen, zelf rondetijden kan vergelijken. Uh, dus eigenlijk alle informatie zelf als eerste in de hand heeft, live vanuit uh, t -Half, uh, hier. Um, en daarnaast hebben we ook een uh, mobiele app gemaakt en wat we daarin doen zijn profielen van sporters, de uitslagen, nieuws niet te vergeten en natuurlijk heel veel beeld. En de mensen die hier naar het stadion komen, hoe wordt het voor hen wat aantrekkelijker gemaakt? Wat we doen, want we willen natuurlijk wel heel graag met de tijd mee, is dat we ook samen met onze partner het KPN Clubhuis uh, hier hebben neergezet. En dat betekent echt een, uh, ja, een, een plek waar alle bezoekers, dus daar hoef je geen uh, VIP-uitnodiging voor te hebben, maar alle bezoekers, alle supporters kunnen daar terecht. En kunnen daar meedoen aan activiteiten op een schaatsplank, een schaatsfietspel, kunnen op de foto. En daarnaast komt, uh, hebben we ook sessies. En dat vind ik heel erg leuk, met name ook voor de jeugd. Want dat betekent dat dus de kinderen gewoon een handtekening kunnen halen aan een tafel bij de topschaters van nu. Want er wordt een beetje gemopperd. Hè. De schaatsport zou een wat oudbollig imago hebben. Vooral aantrekkelijk zijn voor wat ouder publiek. Uh, zelfs Irene Wust mengde zich vandaag in de discussie in haar column in De Telegraaf. En ze zei, die dwelpauzes die zijn gewoon dodelijk saai. En waarom niet bijvoorbeeld een dj op het ijs met lichteffecten? Is dat geen leuk idee? Dat is een heel leuk idee. Um, dat hebben we onder andere gedaan bij uh, de World Cup finale shorttrack in Dordrecht uh, vorig jaar. En daarin zie je dat je ja, ook heel erg afhankelijk bent van de technische faciliteiten die je ook hebt op een plek. En uh, zou het gewoon niet kunnen? Nou, als we hier het licht uitdoen, dan zitten we gewoon een hele tijd zonder licht voordat we dus weer verder kunnen. En om het programma inderdaad compact te houden en ook interessant en snel voor het publiek, is dat hier nu niet mogelijk. Maar we zijn wel aan het kijken naar wat voor dingen kunnen we dan doen, ook in die dwelpauzes, om, het, om de, het publiek ook ja, te entertainen, om ze bezig te houden. Wat gaan we zo dadelijk doen? Waar houden we u mee bezig? Eén Friese voorouder is namelijk verantwoordelijk voor hartspierziekte. Dat blijkt uit genonderzoek. De details die volgen zolaar. Wijnand Zwaan is bij de AWB voor de verkeersinformatie. Wijnand, het valt mee? Het valt mee hoor deze avond. Spits, uh, normaal gesproken zo'n 160 kilometer file. We komen nu niet aan de 100. Maar A50 is wel de uitzondering van Arnhem naar Eindhoven. Een vrachtwagen ramde daar een viaduct naar Osbeek bij en Paalgraven. Het veroorzaakt 9 kilometer file vanaf knooppunt Bankhoef. De Rijnstrook is voorlopig nog dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een gen voor hartspierziekte is te herleiden tot een gezamenlijke Friese voorouder. Universitair Medisch Centrum in Groningen heeft bij meer dan 100 families in Nederland... een identieke erfelijke aanleg voor hartspierziekte ontdekt. Paul van der Zagen is klinisch geneticus in opleiding aan het UMCG. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat voor een gen? Uh, het is een gen dat, dat nou, technisch gesproken een rol speelt bij de calciumhuishouding in een cel. En dat maakt dat het uh, kan leiden tot, uh, tot deze hartklachten. En, en wat, wat voor soort hartspierziekte of hartklachten hebben we het over? Uh, dat, dat varieert van patiënt tot patiënt. Sommige patiënten hebben last van hartfalen. Terwijl anderen juist heel erg last hebben van hartritmestoornissen. En eigenlijk komt ook de combinatie van die twee voor. Ja, en hoe weet u nou dat er één gezamenlijke voorouder is die bovendien nog uit Friesland komt? Nou, wat we eerst hebben gedaan is toen we deze erfelijke aanleg bij zoveel verschillende families terugvonden... ...gekeken of uh, dat stukje eromheen, dus om de erfelijke aanleg heen, ook identiek was. En dat bleek zo te zijn. En dat, dat toont dan aan dat ze dus uh, afkomstig zijn van eenzelfde voorouder. En toen we dat wisten, hebben we vervolgens van alle families die we in kaart hebben gebracht... ...eigenlijk uh, kleine stamboompjes gemaakt en gekeken waar de voorouders vandaan kwamen. En toen bleek dus dat van heel veel van deze families de voorouders uit het oosten van de provincie Friesland... Het oosten van de provincie Friesland. Dus West-Friesland ja. hoeft zich niet zo veel zorgen te maken. Nou, ja, zorgen. De provincie uit. Oosten... het denk ik niet. Maar, uh, maar deze, deze erfelijke aanleg zien we wel in de noordelijke provincies... meer dan, uh, dan in het zuiden van het land. Ja. Betekent dat ook dat de meeste mensen met deze genafwijking... vooral in het noorden van Nederland wonen? Uh, dat klopt. Inderdaad. Uh, je ziet eigenlijk als je het op de kaart zet, zie je van het noorden naar het zuiden dat het langzamerhand steeds afneemt. Maar ook buiten Nederland hebben we deze erfelijke aanleg al wel teruggevonden. Ja, want die Vriezen, dat is een, een reisachtig volkje. Die zijn al alle kanten opgegaan. Ja, we hebben de, uh, de mutatie gevonden in de Verenigde Staten en in Canada. En recent hebben we contact gehad met collega's uit Spanje. Die hebben hem ook gevonden. Ja, wat heeft dit nou voor gevolgen? Want er zijn mensen met Fries bloed. Ik bedoel, ikzelf zit me nu ook grote zorgen te maken. Wat moet ik doen? Nou, u hoeft zich niet al te veel zorgen te maken, maar wel is het zo dat bij mensen die uh, in de familie zo'n erfelijke hartspierziekte hebben, dat we daarbij onderzoek doen naar deze aanleg, omdat we deze nou helemaal vaak terugvinden. En omdat we zoveel families hebben, meer dan 100 zoals u zei, en dan meer dan 500 familieleden, kunnen we straks verder onderzoek doen hoe we nou mensen met deze specifieke erfelijke aanleg verder zouden moeten behandelen. Ja, dus alleen als het in de familie voorkomt moet je naar de huisarts gaan? Nou, niet alle. Ja, de, de ja. waarheid ligt natuurlijk altijd een beetje in het midden en iets genuanceerder. Uh, er is altijd een eerste patiënt in een familie bij wie de klachten optreden. Dus we kennen wel patiënten die eigenlijk in de familie geen verhaal hebben van andere mensen met hartklachten. Maar als de huisarts of de cardioloog denkt dat het past bij deze erfelijke hartziekte, dan is het zeker raadzaam om contact op te nemen met een afdeling genetica. Ja, en als we dat dan weten, betekent dat dan dat je of medicijnen kan krijgen of op een andere manier moet gaan leven? Wat kunnen we er dan praktisch mee? Nou, wat we dus bij de familieleden die zelf geen klachten hebben... is dat we die regelmatig door de cardiologen laten controleren. En um, wat we overwegen is een onderzoek te starten binnenkort... Uh, bij de mensen met specifiek deze erfelijke aanleg... om te kijken of het zin heeft om al voordat ze klachten krijgen... toch al bepaalde medicijnen te gebruiken. En dan te kijken of het bijvoorbeeld zo is... dat die mensen dan minder last krijgen van hartfalen... of minder last krijgen van die ritmestoornissen. Ja. Nou, we weten weer wat meer. En uh, we zijn gewaarschuwd, zou ik maar zeggen, meneer Van der Zwaag. Ik dank u wel voor het verhaal. Heel graag gedaan. Goedemiddag. Dag. Grote consternatie aan het begin van de middag... rond de ambtswoning van de Zweedse premier. Een beveiliger werd namelijk zwaar gewond aangetroffen... in het huis van die premier in Stockholm. Op het moment was de premier zelf, premier Reinfeldt, niet thuis. Na de melding rukte de politie aan ambulances massaal uit. De man is ondertussen overleden. We praten erover met Dirk Evers, Scandinavië-correspondent. Dirk, wat is er allemaal gebeurd in die ambtswoning van die premier? Ja, om iets na één uur deze middag krijgt de politie in Stockholm een oproep dat er uh, dus een uh, ja, aanslag, weet men niet, maar dat er iets gebeurd is bij de ambtswoning van de premier. Dus met man en macht uh, rukt men uit en vindt men daar inderdaad een zwaar... ...gewonde persoon is eerst het verhaal... ...maar om half drie zegt men dan... ...een persoon die overleden is... ...het betreft een beveiliger... ...en uh, die heeft zich vermoedelijk... ...tijdens het, uh, de middagpauze... Uh, ...zelf van het leven beroofd... ...en daar is men dus bij uitgekomen... en. Dan heeft men heel die ambtswoning van de premier hermetisch afgegrendeld en alles doorzocht. En in hartje Stockholm, dus heel wat toeristen ook, die, die dat allemaal van dichtbij hebben kunnen meemaken. Ja, dus het aanvankelijke verhaal van een aanslag, dat klopt niet. Het is een zelfmoord. Ja, het is uh, geen aanslag. Het is een uh, zelfmoord. Het is nog wachten op een uh, officiële... Uh, uh, persconferentie van de politie dan. De premier heeft zich ook nog niet uitgesproken. Maar nee, wat, wat was de premier eigenlijk? De premier die was, uh, had een dagje vrij, kun je zeggen. had geen officiële taak, maar zoals dat vaak is... een premier heeft altijd wat te doen. Raar genoeg, hij was bij een Zweedse krant, de krant Aftonbladet... een van de grote tabloids die zich gespecialiseerd heeft in dit soort zaken. Dus zij brengen dan ook meteen voorpagina nieuws van... Ja, aanslag bij de premier. Maar ja. het is dus geen aanslag geweest. En de politie zei ook meteen, er is geen misdaad in het spel. Dus, uh... Want we weten nog niet waarom die uh, zelfmoord heeft gepleegd. En uh, zeggen, de bredere context, dat weten we niet. Maar dan stel je toch een aantal vragen. Als iemand zelfmoord pleegt in de ambtswoning van de premier... hoe is het dan gesteld met de beveiliging van de premier? Ja, dus het uh, gaat om een beveiliger en geen uh, bodyguard van de premier. Dat wilde de politie uh, wel onderstrepen. Dus een privébewakingsfirma, uh, beveiligingsfirma. Maar inderdaad, het debat is al losgebarsten. Men heeft de afgelopen jaren zeer strenge veiligheidsmaatregelen uh, genomen. Nu al bij dit incident zag je dat de ambtswoning van de premier... naar beide kanten 150 meter werd afgesperd. Maar Zweden heeft een paar uh, ja, littekens die nog steeds pijn doen. De moord op Olaf Palmen, 1986... De Nooit op opgelost? Nee, precies, Annalint, uh, 2002, net een week voor het referendum over de euro. Uh, wel opgelost, maar inderdaad. Uh, en dan Oetoya in buurland uh, Noorwegen met uh, meneer Breivik, ook dat uh, speelt. Dus ook toen heeft men dus die beveiliging rond de premier uh, steeds strenger gemaakt. Maar, ja. maar is er iets rondom uh, premier Rijnveld? Ik bedoel, uh, ligt hij onder vuur? Zijn er uh, verhalen omheen? Uh, speelt er iets? Nee, er speelt eigenlijk niets uh, rond hem. Althans, dat is toch niet bekend. Um, en als, dan zou het de CEPO, de Zweedse Veiligheid... nog wel eventjes uh, voor zichzelf houden. Maar alles duidt er nu op dat, uh, zoals de politie ook zelf zei... er is geen misdaad in het spel. Er is uh, ja, een man, een tragisch verhaal van een man... die, die besluit eigenlijk om, om ja, zelf een einde aan zijn leven te maken. En dat in de ambtswoning van de premier... De premier was niet aanwezig. Een van zijn zonen was wel aanwezig. Dus ja, Zweden is toch een beetje uh, geschokt. Kan me voorstellen. Nou, dankjewel dat je ons even hebt uh, bijgepraat. Dirk Evers was dat. We houden ondertussen hier in Nederland het torentje nauwlettend in de gaten. Maar ik moet zeggen dat er nog geen beweging is van onze Haagse redactie. We zijn er natuurlijk bij. Een cruciale getuige. Namelijk de ex-vrouw van Pieter Kalpfleis is zelf afgeluisterd nadat zij op de zitting was gehoord. En die TAP-gesprekken zijn vandaag als bewijs gebruikt door het Openbaar Ministerie. om straffen te eisen tegen de oudrechter Hans Westenberg en de oudrechter Pieter Kalpfleis. Officier van Justitie citeerde op de zitting uitgebreid uit de TAPs. Hij heeft gisteren ook zo staan liegen op de rechtbank. Want toen had die rechter aan hem gevraagd: van ziet u uw ex-vrouw vaak? Nou, nee. Die zien ze nooit, want als ze dan een verjaardag hadden van een van de kleinkinderen, dan gingen we ieder apart die uren bespreken waarop we erheen konden. Ik denk, wat? Ik heb me de vorige keer nog hier op de verjaardag gezien. En zo gaat dat continu. Maar ja, ik moet natuurlijk iets zeggen wat voor Pieter wel uitkomt, maar dat kan ik niet doen. Want ik kan niet iets zeggen wat voor Pieter uitkomt, want Pieter ligt gewoon. Buitengewoon belastende tapgesprekken noemde officier van justitie Ferry van Veghelzen. Uit die telefoongesprekken blijkt volgens het OM eens te meer dat de twee oudrechters elkaar vaker dan één keer bij elkaar thuis hebben gezien. Onder meer daarover zouden ze dus mijn eed hebben gepleegd. Deze voormalige rechters hebben volkomen lak gehad aan datgene wat geldt als een fundament onder de rechtspraak: het geloof in onder ede afgelegde verklaringen. Deze verdachten hebben aangetast datgene waarin juist zij heilig zouden moeten geloven: de integriteit van de rechtspraak. De andere mijnheid gaat over de vraag of ze toen ze nog werkzaam waren als rechters in Den Haag een rechtszaak over Chipshol partijdig hebben afgehandeld. Een ex-givier en ex-vriendin van Kalpfleisch, mevrouw van der Tocht, houdt vol dat de twee hebben samengespannen tegen Chipshol. Maar volgens het OM is daarvoor onvoldoende bewijs. Suzanne Porten van het OM. Daar hebben we wel ook heel nadrukkelijk van gezegd... Dat, hij, dat wij die verklaring van haar wel betrouwbaar achten... en dus ook zeker bruikbaar achten. Maar we hebben moeten constateren dat er in het hele onderzoek... en ook op de onderzoek ter zitting... dat er geen steunbewijs is gevonden naast die verklaring van mevrouw van de Tocht. Mm. En dat betekent dat er, uh, ja, heel eenvoudig gezegd te weinig wettig bewijs is. En dan kan je niets anders dan uh, tot een vrijspraak uh, requireren. Het OM eiste geen onvoorwaardelijke, maar voorwaardelijke gevangenisstraffen van twee maanden voor kalpfleis en vier maanden voor Westenberg. Terwijl de richtlijn is onvoorwaardelijke straffen van drie maanden bij mijn eet. Helemaal voor oud-rechters, maar omdat deze hoge bomen veel wind hebben gevangen... is de eis lager. Het feit dat het in deze zaak om voormalig rechters gaat strepen wij, onerbiedig gezegd, uiteindelijk weg tegen alle publiciteit waarmee deze verdachten geconfronteerd zijn geweest. Deze rechtszaak is aangezwengeld door vader en zoon Poot van Chipshol. Peter Poot heeft inmiddels al lang geen vertrouwen meer in de rechtsstaat. Daarvoor heeft hij te veel meegemaakt. Kennelijk is het zo in Nederland dat uh, als rechters onder Ede liegen, dan, uh, de sanctie is in ieder geval niet erg hoog, een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden... ...en een taakstraf van 240 uur. En dat is natuurlijk ja, onthutsend uh, hoe dat uh, kan eigenlijk. Je zou toch zulke dingen hard aan moeten pakken... ...en dat ook laten merken aan de strafmaat. Op dit moment zijn nog steeds de advocaten van verdachten aan het pleiten... ...die beide geen bewijs zien voor een veroordeling... ...en dus vrijspraak vragen en zoals gebruikelijk... ...zal de rechtbank waarschijnlijk over twee weken uitspraak doen. Maar wat er ook voor een uitspraak komt, zegt het Openbaar Ministerie... ...de rechtspraak is geschaad. Hoe je het ook bent of keert... Het handelen van verdachten heeft de rechtelijke macht schade berokkend. Door het handelen van verdachten is er ruimte ontstaan... om te twijfelen aan de integriteit van de leden van de rechtelijke macht. Dat is buitengewoon kwalijk en dat valt de verdachte aan te rekenen. Het verslag was van Jeroen de Jager. Snel naar Den Haag naar Michiel Breedveld. Premier Rutte kwam zojuist uh, naar buiten. Neemt nu uh, afscheid van uh, ja, toch uh, wat, behoorlijk wat toegestroomd publiek. Fotografen en pers. En uh, hij kon kort een paar vragen beantwoorden... over uh, ja, de laatste politieke ontwikkelingen. Pjama Rutte, goedenavond. hebben een week, past u het kort aan? Uh, wij zijn in gesprek over een aantal actuele politieke zaken. En daar gaan we maandag mee verder. Denkt u dat het een oplossing zal opleveren die ook aan uw achterban uit te leggen is? Helaas kan ik er verder niks over zeggen. We zijn in gesprek over... Een aantal politieke ontwikkelingen. En uh, die gesprekken vinden in een buitengewoon goede sfeer plaats. Er worden nu uh, allerlei zaken ook berekend En uh, doorgerekend door de deskundigen. En uh, maanden praten we verder. Ja, er zijn belastingenverhogingen op tafel liggen. denk u dat de VVD-achterban dat wel zal accepteren? Uh, nogmaals, uh, er is aanleiding gegeven... de politieke actualiteit om met elkaar in gesprek te zijn. Dat vindt in een uh, goede sfeer plaats. Uh, dat zijn altijd gesprekken die natuurlijk gaan over allerlei varianten. En uh, die worden nu... Heel goed bekeken. En dan gaan we maandag verder. Wat betekent het voor uw leiderschap dat uw achterban tegemoet moet komen? Uh, nogmaals, we zijn in gesprek over uh, de actuele politieke ontwikkelingen. Uh, en u suggereert allerlei zaken die preluderen op de uitkomst. En ik wil eerst eens even maandag precies kijken wat er uit allerlei sommer komt, allerlei uh, doorrekeningen komt. En dan, gaan we daar, en dan gaan we daar met elkaar besluiten over nemen, uh, zo snel mogelijk. Het feit dat er nu een uh, nieuwe onderhandeling is op dit punt, geeft u dan ook toe dat de formatie, de onderhandelingen, formatieonderhandelingen op dit punt eigenlijk niet goed zijn verlopen? Nogmaals, dus ik kan niet verder gaan dan melden dat er reden is uh, gegeven, de actuele politieke ontwikkelingen, om met elkaar in gesprek te gaan. De druk was niet meer te negeren. Uh, dat laat ik allemaal nu. Uh, die gesprekken zijn gaande, die vinden in een goede sfeer plaats. Uh, er worden nu allerlei zaken doorgerekend. En dan gaan we begin volgende week uh, proberen uh, zo snel mogelijk uh, tot besluit te komen. U heeft het gevoel dat de Partij van de Arbeid u ook wel tegemoet wil komen op dit punt? Nogmaals, ik laat al die conclusies uh, aan u. u Blij met de medewerking van de PvdA? Ook dat laat ik allemaal aan u, want dat suggereert allemaal antwoorden op vragen die ik niet beantwoord heb. Uh, ik kan niet verder gaan wil niet verder gaan dan zeggen dat we in goed gesprek zijn over de politieke situatie. En uh, ja, uh, alle reden hebben aan te nemen dat we maandag weer verder kunnen gaan met die gesprekken. En die hopen dan zo snel mogelijk uh, tot conclusies te brengen. Ik u dat het wel lukt om voor dinsdag met een oplossing te komen? We proberen zo snel mogelijk, uh, maar ik kan verder geen zekerheid geven wanneer dat zo snel mogelijk ook is. Het zou ook later kunnen zijn. Nogmaals, zo snel mogelijk. Maandag zitten we bij elkaar en dan kijken we hoe ver we zijn. Nou, reken maar dat dat maandag wordt Bert, want ja. dinsdag zijn natuurlijk natuurlijk is dat debat over de regeringsverklaring... en dan moet er toch echt een oplossing liggen... want anders dan gaat de kersverse coalitie... en het kersverse kabinet over de knie bij de oppositie. Ja, je klinkt in ieder geval iemand die niet al te veel wil zeggen. Nee, maar het is natuurlijk ook pijnlijk voor hem om toe te geven... dat hij op dit punt uh, ja, toch de onderhandelingen niet waar kan maken, het resultaat. Zijn achterban pikt het niet. Hij is bezweken voor de druk... en is dus met de pet in de hand terug moeten gaan naar de Partij van de Arbeid... om te of het anders mag, want op deze manier kon hij niet door. Goed, dankjewel Michiel vanuit Den Haag. We gaan er straks over verder praten. Dan praten we met Ed Nijpels, oud-fractievoorzitter ook van de VVD. Een idee over vooroplopen. De BRIC-landen: Brazilië, India en China. Iedereen heeft het er tegenwoordig over...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 Kapgemini Consulting deed dit voor een internationale telecomorganisatie. Het resultaat, een onderscheidende klantbeleving en een meetbaar hogere klanttevredenheid. Ontdek onze oplossingen op www.kapgemini.nl Kapgemini. People matter. Results count. Radio 1. Het NOS-journaal. VVD en PvdA gaan het regeerakkoord openbreken. Er worden verschillende alternatieven doorgerekend... voor de omstreden inkomensafhankelijke zorgpremie. Na het weekend wordt een besluit verwacht. Volgens premier Rutte en vicepremier Asscher... verloopt het overleg tussen de twee partijen in een goede sfeer.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 Zo'n 11.000 Syriërs zijn de afgelopen dag de oorlog in hun land ontvlucht. De meeste 9.000 mensen zijn naar Turkije uitgeweken. De andere 2.000 gingen naar Jordanië en Libanon. In de buurlanden van Syrië zitten nu meer dan 400.000 vluchtelingen... waarvan 120.000 in Turkije. De provincie Zeeland lijkt een oplossing te hebben gevonden... voor het afscheidsfeestje van commissaris van de koningin Carla Pijs. Deze week ontstond ophef over de hoge kosten van de receptie... De en Provinciale Staten stelt nu voor om het afscheid van Pijs te combineren met de nieuwjaarsreceptie. Dat voorstel kan in de Staten waarschijnlijk op een meerderheid rekenen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Markoverhoef. Markoverhoef. Met eh, hier en daar nog wat opklaringen, maar geleidelijk aan gaat de bewolking weer de overhand krijgen. En in de loop van de avond en nacht kan er ook wat regen of motregen vallen. Minimumtemperatuur 7 graden, morgen loopt het kwik flink op. Het wordt wat warmer dan normaal, 13 graden maar liefst in het westen van het land, 11 in het oosten. Maar dat wil niet zeggen dat het weerbeeld ook even fraai is, want het blijft tamelijk bewolkt en druilerig. En het, de wind die waait dan naar de zuidelijke richting en is matig kracht 3 tot 4. Zondag een ander weertype, dan schijnt de zon wel van tijd tot tijd en is het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur levert iets in. Na het weekend is het overdag 10 graden. De nachten worden kouder, maar het is voorlopig wel meest droog. ANUB verkeersinformatie De avondspits verloopt veel minder druk dan gebruikelijk. Er staat maar 60 kilometer file. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat na een ongeluk bij Hoofddorp 6 kilometer. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Hartnekkig blijft de file op de A50, Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven 8 kilometer. Dat komt omdat daar een vrachtwagen een viaduct heeft geramd. De rechterrijstrook is nog dicht. Het verkeer vanuit Arnhem kan beter omrijden via de Betuwe over de A15 en de A2.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 werd woensdagavond vlak bij de ouderlijke woning... tijdens het plotseling oversteken van de weg door een militaire motor aangereden. De kleine is na enkele ogenblikken overleden. Er lopen nu enkele bandjes door elkaar heen, maar ik meld u dat u hier luistert naar de NOS, naar het Radio 1 Journaal. We gaan het hebben over het regeerakkoord, want het regeerakkoord wordt opengebroken. VVD en Partij van de Arbeid kijken nu naar alternatieven voor het omstreden zorgplan.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 Uh, zo snel mogelijk uh, tot besluit te komen. U heeft het gevoel dat de Partij van de Arbeid u ook wel tegemoet wil komen op dit punt? Nogmaals, ik laat al die conclusies uh, aan u. Dat zei de premier zojuist bij het verlaten van het torentje. Oud-fractievoorzitter Ed Nijpels van de VVD nu aan de lijn. Goedenavond, meneer Nijpels. Goedemiddag, meneer de Ja, het is, u bent beter bij de tijd dan ik. Ja. Is dit een moderne variant van de nederlagenstrategie of hoe moeten we dit noemen? Het kabinet de juiste conclusie hebben getrokken namelijk eh, dat het eh, dat oude verhaal niet meer eh, te handhaven was. En dat er dus moet worden gezorgd naar, voor, voor een andere oplossing. En daar is men kennelijk druk mee bezig. En ik schat in dat er nog een aantal alternatieven aan de orde zijn. Waaronder het totaal vervallen van die zorgpremie. Maar dan zul je in de, in de belastingssfeer zul je dan toch een aantal dingen moeten veranderen. Ja, u zegt een aantal alternatieven. Dat betekent dat er meerdere mogelijkheden nog steeds ja, zijn. Ja, want je zou in, in die zorgpremie zelf kun je ook verandering aanbrengen. Je kunt eigen risico omhoog brengen. Je kunt het basisbedrag omhoog brengen en tegelijkertijd iets doen in, in de belasting uh, Maar je kunt ook, wat natuurlijk de vrijste oplossing is, is de hele zorgpremie weg en alles regelen in de fiscaliteit. Want die inkomstenbelasting die is juist bedoeld om te kunnen draaien aan het inkomensbeeld in Nederland. En dat betekent dat je dus uh, minder uh, belasting voor de ene uh, groep gaat betalen en de andere groep, de wat meer verdienende, meer belasting. Ja, het zal geen feest worden. Er wordt een beetje de indruk gewekt dat als die zorgpremie niet doorgaat, dat, uh, dan die, die, dat dan het principe van dat de uh, het zwaar, zwaarste lasten moeten dragen, dat het dat verdwijnt. Nou, dat zal niet het geval zijn. Want uh, de fractievoorzitters hebben ze vanmiddag ook al gezegd, na hun fractieberaad, dat er in ieder geval uh, toch uh, iets zal moeten worden gedaan aan die grote inkomensverschillen. Want als je het regeerkort uitvoert zonder dat je het draait aan die belastingschrijven. Uh, dan werkt dat sterk denivelerend. En er zal dus op een of andere manier... dat is ook redelijk in het kader van dit politieke akkoord... dan zal het dus geniveleerd moeten worden. Maar denkt u dat dit wel aanvaardbaar is voor de VVD-achterband? Meer belasting betalen? Nou, uh, dat is uh, redelijk. We hebben altijd gezegd dat de, de, de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten draaien. En u moet zich goed realiseren... Uh, als het stad dat het heel goed zou gaan met onze economie... en de PvdA komt dan weer het verhaal dat moet worden geniveleerd... dan is dat een soort ideologie... Uh, om de inkomensverschillen nog kleiner te maken. Daar is nu geen sprake van. Het gaat nu om het dragen van de lasten uh, van de economische crisis. En als het gaat over de economische crisis... dan vinden wij ook als VVD, ook wij hebben sociale gerechtigheid... is een van onze uitgangspunten. Wij vinden het dan ook reëel dat de wat hogere inkomens... dat die dan een wat grotere last draaien. Niet als uh, dragen, niet als principe, nivellering... maar wel om die last een beetje gelijkmatig te verdelen. Ze komen er wel laat achter. Hè? De schade is uh, enorm. Is die ja. onherstelbaar? Er is heel veel schade aangericht. Ik heb ook bij uw collega's van de tv van de week ook gezegd dat het mij verstandig lijkt als het kabinet ronduit zijn excuses aanbiedt voor alles wat de afgelopen week is gebeurd. Ik denk wel overigens dat als we er nu goed uitkomen en als ik luister naar PvdA en VVD, dan zijn ze dat vast en zeker van plan, dat die schade nog wel te repareren is. Maar dat zal wel heel veel vragen ook van de overtuigingskracht van de premier bijvoorbeeld volgende week dinsdag... als het debat over de regeringsverklaring zal gaan plaatsvinden. Ja, maar denkt u serieus dat hij dan ook gaat zeggen... sorry, dit hebben we helemaal verkeerd gedaan, ik bied mijn oprechte excuses aan? Nou, als je het regeerakkoord in een week tijd... als je dat van een aantal punten aanpast... dan, dan kan het toch niet anders zijn... dan dat je dat probeert op een fatsoenlijke manier uit te leggen... dan zou ik het gewoon grootmoedig vinden om gewoon te zeggen... dames en heren, het spijt ons vreselijk, er zijn een aantal dingen verkeerd gegaan... daarvoor onze excuses en nu gaan we het goed doen... En dat is denk ik ook gelijk een goede start uh, voor dit uh, kabinet... dat er nog maar een paar dagen zit en dat nu al een beetje in de problemen zat. Ja, nou ja, dat, dat is het namelijk een beetje. Er zijn van die politieke wetten dat de eerste honderd dagen een kabinet gemaakt wordt... en dat je dan inderdaad een goede indruk moet laten zien. Nou hebben ze er nog een stuk of negentig van over. Gaat ze dat echt ook lukken dan? Dat geloof ik wel. Uh, ik bedoel, uh, waar, waar het vooral op aankomt is dat de PvdA en VVD dit uh, veldje of dit hele grote veldje wegwerken... En als ze dan uh, vervolgens uh, de komende maanden, en we praten over een kabinet dat normaal gesproken vier jaar en vijf maanden bij het zitten. Dan hebben ze nog uh, heel veel tijd om op dat beeld, dat wat ongelukkige beeld van de afgelopen week te herstellen. En ik acht uh, Rutte daartoe uh, meer uh, dan uitstekend in staat. En komende maandag zijn ze er dan wel uit als de rekensommen terug zijn. Nou, uh, ik hoop dat ze eruit zijn. En, en in ieder geval moeten ze niet aan het debat beginnen over de gegevensverklaring voordat ze een plaatje hebben dat 99 keer is doorgerekend, dat ondersteboven is gehouden, van links en rechts is bekeken. Want zo'n fout kun je maar één keer voorover. Ja, want de tweede keer, dan uh, kan je het wel vergeten. Ja, ja dan, dan, dan, dan, dan wordt de politiek echt ongeloofwaardig. Maar ik ga ervan uit, uh, Mark Rutte is, is een prima premier... Uh, heeft uh, een helder verstand en, en die heeft denk ik ook wel geleerd... van wat de afgelopen weken is misgegaan. Meneer Nijpels, ik dank u wel voor uh, uw analyse. Ja, graag gedaan, meneer Versloten. Tot ziens. Tot ziens. We gaan uh, naar Heerenveen. De 5 kilometer hebben we gehad. En het is een beetje een raar programma. Nu de 500 meter bij de NK-afstanden in Herenveen. Sebastian Timmermans. Sebastian, wie hebben we al in de baan gehad? We hebben onder andere jong talent gehad. Thomas Krol, 20 jaar. Uh, rijdt voor Jong Oranje. En verbetert zojuist een persoonlijk record. En zet het neer op 36-41. Ik moet zeggen dat over het algemeen genomen de tijden niet echt schokkend zijn. Zoals we die op de 5 kilometer hebben gezien. En zoals we die tot nu toe in de eerste ritten zien op de 500 meter. Nu niet al te veel persoonlijke records. Betekent ongetwijfeld dat de omstandigheden niet al te makkelijk ook zijn. Zo aan het begin van het seizoen. En we zitten natuurlijk ook pas aan het begin van het seizoen. Het is 9 november. Het seizoen duurt nog hartstikke lang. Tot eind maart als we in Sochi op de baan waar we volgend seizoen de Olympische Spelen gaan verrijden. De week Afstanden gaan rijden, kennis gaan maken dus met die Olympische baan. Maar het is een lang seizoen en dan hoef je nu nog lang niet helemaal top te zijn. De rit die nu start is de vijfde rit tussen Allard Nijmeijer en Jesper van Veen. Een Groninger tegen een Zuid-Hollander. En die Groninger is voortvarend weg. 9,58. Hele goede openingstijd voor die Allard Nijmeijer. Die in de eerste binnenbocht bijna voorover valt. Sowieso erg voorover schaatst, om het zomaar even te noemen. En de belangrijkste ritten zitten natuurlijk aan het einde van deze 500 meter. Die we altijd twee keer rijden. In rit 9 bijvoorbeeld gaan we de wereldkampioen Sprint in actie zien. Maar ook hij niet helemaal fit. Sjoer, uh, Stefan Groothuis, Ronald Mulder in rit 10. Rit daarna Michel Mulder zijn tweelingbroer En Jan Smeek is uit tegen Otterspeer in de laatste rit. Nu de eerste 35er. 35-83 zet uh, die Lennart Venema op uh, het scorebord. En daarmee is hij 300ste sneller dan dat hij ooit was. Persoonlijk record dus ook voor die Lennart... Uh, voor Allard uh, Nijmeijer moet ik zeggen. Allard Nijmeijer dat was de man met persoonlijk record. 35-83 is na vijf ritten van de twaalf. De snelste tijd op de 500 meter. De eerste 500 meter hier in Nerveen. Want je weet het, bij de 500 meter die rijden we altijd twee keer. In Brussel vergaderen de ministers van Financiën. En dat doen ze voor het eerst zonder minister De Jager, ex-minister De Jager. Maar met een nieuwe minister, minister Dijsselbloem. Zo dadelijk dat, maar nu eerst de verkeersinformatie bij de AWB. Wijnand Zwaan met een rustige vrijdagavondspits. Ja, het houdt ze allemaal niet over. Ja, je we wel heel veel voorspelbare files. Maar er is maar eigenlijk maar eentje die opvalt. Dat is die op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Voor paalgraven, 8 kilometer. zijn er nog bezig met het inspecteren van een aangereden viaduct. En bij en een paalgraven, aangereden viaduct? Ja, klopt. Ja, ja, door een vrachtwagen. Dat is uh, vroeg in de middag al uh, gebeurd. Uh, het gebeurde eerder in, van het jaar ook al een keer in juni. Dus uh, ja, dat uh, is behoorlijk beschadigd. En uh, ja, de rechterrijstrook blijft daar nog even dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Brussel dan. In Brussel onderhandelen de Europese ministers van Financiën... over de begroting van de Europese Unie. Betekent doorgaans ruzie, want het gaat veelal om geld. Brussel zit dit jaar met een miljardengat en wil dus dat landen in de komende jaren meer gaan afdragen. Niet bespreekbaar, zegt Jeroen Dijsselbloem, de kerstverse PVDA-minister van financiën. Correspondent Chris Ostendorf ving Dijsselbloem op bij aankomst in Brussel. Uw eerste optreden in Brussel. Hoe kijkt u daar naar uit? Ik kijk er naar uit. Uh, het leuk om de collega's te ontmoeten. Uh, wel meteen een pittige agenda over de begroting, zowel voor dit jaar als volgend jaar. En de Nederlandse positie is helder, is ook helder geweest en die wordt voortgezet dat wij echt geen ruimte zien voor een verruiming van het budget. Er zijn veel collega's toch hier in dit gebouw die uitkijken naar uw komst als een nieuwe minister die zich wellicht wat flexibeler op gaat stellen dan uw voorganger. Hebben zij gelijk? Uh, nee, dat moeten ze helaas niet verwachten. Uh, wij moeten in Nederland ingrijpende maatregelen nemen, nog eens 16 miljard bovenop de enorme bezuinigingen die al op stapel stonden. En dan kan ik niet uitleggen, dat wil ik ook niet uitleggen... dat in Europa ondertussen het budget verder zou stijgen. De commissie zegt, de begroting van 2012 heeft een gat, ongeveer 9 miljard... en dat moet gewoon bijbetaald worden. Gaat u dat doen? Nee, dat gaan we dus niet doen. Dat zou namelijk een, een verruiming van het budget van meer dan 9% op, uh, in één jaar tijd zijn. En dat is natuurlijk niet uit te leggen. In en van... ook de stijging van de begroting 2013 gaat u niet toestemmen? Nee, wij hebben daar in juni, uh, heeft mijn voorganger daar al tegen gestemd... zelfs tegen het uh, compromis wat in de Raad was bereikt, een beperkte stijging... En die lijn ga ik echt vandaag uh, stug volhouden. Dat is die bikkelharde opstelling van u? Uh, een stevige opstelling inderdaad. Want uh, nogmaals, in Nederland moeten we zo hard bezuinigen. En niet alleen in Nederland, maar in vrijwel alle Europese landen. En dan is het onbegrijpelijk dat dat in Brussel niet zou doorwerken. Maar u kunt het toch uitleggen? U weet toch hoe de Europese begroting werkt? U weet toch dat verplichtingen zijn aangegaan die simpelweg betaald moeten worden? Nee, dan zal er echt moeten worden geherprioriteerd. Uh, er zal moeten worden gekeken naar wat later kan, wat niet kan. Wat later kan, dus gewoon de rekeningen voor u uitschuiven... zodat u volgend jaar hetzelfde probleem heeft? Nee, dan zal het drukken op de begroting van volgend jaar. Er is geen extra ruimte en die ruimte komt er vandaag ook niet, wat mij betreft. Maar u vindt toch wel dat rekeningen betaald moeten worden? En zo is het. En die rekeningen moeten dan ook goed worden gecontroleerd. Het budget moet worden beheerst. En dat zal ook in Brussel echt gebruik moeten worden. Maar heeft u niet het risico dat u de mensen iets belooft... wat u niet waar kunt maken op die manier? Ja, daar gaat hij geen zin meer in. Die duizelbedoel in die vraag van Chris. Hij verdween in het raadsgebouw richting de onderhandelingen. Die gaan overigens naar verwachting door tot diep in de nacht. Totdat er een akkoord is. Want eind deze maand is er een eurotop over de begroting. En dan willen de regeringsleiders weten waar ze aan toe zijn. Onze andere correspondent, Tijn Sade, zit nu op een rij waar de onderhandelingen precies over gaan. Bijna 130 miljard euro zit er jaarlijks in de pot. Naar vermogen spekken de landen die pot. Maar ze halen vervolgens die pot ook weer leeg. Sommige landen leggen er wegen mee aan. Nederland besteedt het meeste, bijna een miljard, aan landbouw. Probleem is alleen dat de 27 lidstaten steeds meer uit die pot halen... dan dat ze erin stoppen. Dus moet de begroting ruimer. In 2013 een verhoging van 7 En over de zeven jaren erna is er in totaal ruim 1000 miljard euro nodig. Dat ligt vandaag op tafel in Brussel. Maar Nederland wil er niks van weten. De komende zeven jaar, ja. duizend miljard wordt daarvoor gereserveerd. U wil minder gaan betalen. Zo is het. Hoeveel minder? Wij vinden dat we tenminste van het commissievoorstel 100 miljard af moeten. Uh, wij vinden dat wij in Nederland bezig zijn de overheid kleiner te maken, uh, te bezuinigen, te hervormen. Dat het ook in Brussel moet gebeuren. Genoeg is genoeg, zegt Rutte. Maar, vraagt vervolgens de commissie in Brussel, wie gaat dan de gaten dichten? Dan kun je wel zeggen, dat passen we allemaal bij. Maar dan heb je je gewoon niet van je taak gekweten. Dus het is het verstandig om niet bij te passen. Uh, dus gewoon de hand op de knip. Dat miljardengat is het probleem van Brussel. Niet van ons, zegt VVD'er Hans van Balen. Maar zijn fractiegenoot Jan Mulder, begrotingsspecialist in het Europees Parlement... zegt juist, hier komen wij als Nederland echt niet onderuit. Ik denk dat als je een contract... Tekent, dan moet je niet verrast zijn dat er rekeningen binnenkomen. Ofwel de landen, Nederland ook, moeten over de brug komen... die moeten dat gat gaan dichten. Ik, denk, ik, vind, ik zie geen andere mogelijkheid. Ik, ik vind lijn het volgen. wel heel erg onaangenaam om één van mijn collega's... nu als voorbeeld te nemen. Nederland gaat dat niet betalen, zegt u. Gaat dat niet betalen. Dat weet u 100% zeker. Ik weet 100% zeker wat het kabinet wil, ja. Van Balen en Mulder. Twee VVD'ers in één Europese fractie. En ze zijn het volledig met elkaar oneens. Het is exemplarisch voor de sfeer tijdens dit soort onderhandelingen, zeggen oudgedienden in Brussel. Het gaat om honderden miljarden, slechts weinigen hebben verstand van boekhouden, maar toch wil elke politicus naar huis met opgeheven hoofd. Minister Dijsselbloem, debutant in het Brusselse vergadercircuit, moet zich voorbereiden op hart. En vals spel. De 1979 Dublin summit exposed the stunned European leaders to the full force of the Thatcher negotiating style. Ooit was het Margaret Thatcher, de Britse Iron Lady, die haar Europese partners omverblies met één krachtige boodschap: It's that 1000 million pounds on which we started to negotiate, because we want the greater part back. We want our money back. We willen ons geld terug. Het is asking the community to have our own money back. Margaret Thatcher was dat. Ze kregen het eind jaren 70 voor elkaar dat Engeland een paar miljard minder hoefde bij te dragen aan de Europese Unie. Nederland heeft trouwens sinds 2006 ook een korting van 1 miljard euro. Of Nederland die korting behoudt, dat staat vanavond in Brussel eveneens ter discussie. Het wordt dus nog een lange avond voor minister Dijsselbloem. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Freddy van Teen. Hoofdredacteur van NRC Handelsblad Peter van der Meers twittert... dat Nederlandse kinderen steeds meer geneesmiddelen slikken. Hij verwijst naar een dossier van NRC waaruit zou blijken... dat het gebruik van psychofarmaca onder kinderen... de afgelopen zes jaar bijvoorbeeld is gestegen met 132 procent. En het gebruik van maagzuurremmers met 149 procent. Duitse kranten schrijven allemaal over de voorspelling van de organisatie... voor economische samenwerking en ontwikkeling. De OESO dat Duitsland zijn status als economische macht gaat verliezen. Al gebeurt dat niet meteen morgen. Die Welt schrijft dat Duitsland volgens een buitengewoon lange termijnprognose van de OESO in 2060 nog maar een onbetekenende rol zal spelen. De economie van Duitsland zal dan zijn ingehaald door die van Mexico en Indonesië. Intussen maakt de Duitse regering zich zorgen over de Franse economie. Volgens persbureau Reuters heeft de Duitse minister van Financiën... Schäuble een commissie van economische adviseurs opdracht gegeven... de situatie in Frankrijk te onderzoeken... en eventueel met aanbevelingen voor hervormingen te komen. Dat melden bronnen rond die commissie die bekend staat als de wijze mannen. Die wijze mannen hebben in hun bijna 50 jaar bestaan... nog nooit een rapport over een ander land geschreven dan over Duitsland. Officieel wordt tegengesproken dat Schäuble opdracht tot een onderzoek heeft gegeven... schrijft het ANP, maar economen bevestigen dat er groeiende zorgen bestaan over de Franse situatie. Vandaag is Wil van Kralingen overleden. U hoorde het al en hoorde vanmiddag misschien ook wel... Russel de Geer en Wilbert Giesko over haar. Laat ook nog even horen hoe ze zelf klonk. is een stukje uit een interview waarin ze vertelt... over de rol die ze speelt in het stuk Amateurs. Het stuk gaat over een amateurtoneelsgezelschap. Nee, ik ben niet bewust slecht. Het zit hem in de inleving. Ik leef me in in mijn rol. mee, mijn karakter... Maar Esmee leeft zich er niet voldoende in in haar rol. En dat maakt het lastig. En dan ben ik dus eigenlijk met z'n drieën. Ja. Gisteren berichten we onder meer in deze rubriek... over de omstreden column in Metro over Tim Ribberink. Die jongen die een week geleden zelfmoord pleegde omdat hij werd gepest. Metro heeft de column gisteren verwijderd... maar liet weten zich niet verantwoordelijk te voelen. De krant zei dat columnisten schrijven op eigen titel. Vandaag is de hoofdredactie erop teruggekomen. Dat hoorde u vanmorgen al op de site van Metro staat. De redactie van Metro is zeer geschrokken... van de hevigheid van de reacties op de column van Luc Koelman van gisteren. We hebben de bijdrage van Koelman gisteren... Is er op verzoek van de familieleden van Tim Riberink van de site verwijderd. We bieden onze oprechte excuses aan aan al diegenen die door de kolom zijn gekwetst. In de eerste plaats aan de ouders van Tim. Tot zover het mediaoverzicht. Het is vijf minuten voor zes. We gaan nog even kijken in Heerenveen... waar de eerste 500 meter op het programma staat. Sebas, bijna de laatste ritten. Uh, nog drie ritten te gaan. En ik uh, zie net op het moment dat jij de aankondiging begon... de regerend wereldkampioen sprint. Over de finishlijn heen glijden Stefan Groothuis. Trouwens ook wereldkampioen op de 1000 meter. 35,54 54 had hij in deze eerste omloop. Later vanavond rijden we de tweede omloop. En dan gaan we de tijden bij elkaar optellen. En dan weten we wie de Nederlandse kampioen is. En welke vijf rijders er naar de wereldbeker mogen. Groothuis ook niet helemaal fit. Uit uh, de zomer gekomen. Last gehad van een uh, virus. Waardoor hij uh, zich vermoeid voelde... De bloedwaarden niet helemaal in orde waren. Het duurde lang voordat dat virus uit zijn lichaam was. Maar in ieder geval dus voorlopig met 35, 53 Want die tijd is met 100 honderdste van een seconde gecorrigeerd, zie ik nu. Uh, in ieder geval de snelste tijd heeft staan. Hij reed tegen Sjoerd de Vries. Die deed er een tiende langzamer over. Staat voorlopig op de tweede plaats. Drie ritten dus nog te gaan. En nu in de baas een baan, een echte Vries. Hij komt ook hier uit Heerenveen. Jesper Hospes. Hij rijdt voor de ploeg van Gerard van Velde. Beslist.nl hebben zij dus tegenwoordig als hoofdsponsor sinds de afgelopen zomer. En die sponsor flirtte ook nog een beetje met de ploeg van Jack Ory. Dat ging allemaal niet door. Er was wat koude oorlog. Het vuurtje werd een beetje opgestookt in de media door de baas van dat bedrijf. En Jack Ory vond uiteindelijk met Brand Loyalty een andere sponsor. Terwijl Jesper Rospers nu de eerste valse start maakt. En uh, dat is Brand Loyalty dus. En de tegenstander is Ronald Mulder van de Jesper Hospes. En die rijdt voor die ploeg. Maar de uitslag daarvan gaan we horen net als de andere ritten na het nieuws. Want dat zit eraan te komen. Ja, want dan hadden ze maar meteen moeten starten. Ja, we hadden, hadden precies 34 het maar seconden, het had gekund. Maar ja, de helaas. Mannen, helaas, Sebas, na zessen horen we jou. Praten we ook nog verder over alles wat er met het kabinet is gebeurd. Rondom de koopkracht vandaag, want het regeerakkoord wordt opengebroken. Tot zo. Het zevenjarige dochtertje van de familie Irma van Vos... werd woensdagavond vlak bij de ouderlijke woning... tijdens het plotseling oversteken van de weg door een militaire motor aangereden. De kleine is na enkele ogenblikken overleden. Hij was pas drie toen hij zijn zusje verloor na een noodlottig ongeluk. In zijn boek Doki, een familiebericht... reconstrueert journalist Arend-Jan Himmer van Vos... een verdwenen familiegeschiedenis en de gevolgen daarvan. Straks van 7 tot 8 in brand met Boeken. Radio 1, het nieuws van alle kanten.